Het NOS Journaal door Altmegens. Goedemiddag. Verslagenheid in huizen na koolmonoxide-drama. Verplichte evacuatie Woltersum en omgeving. En Utrechtse aartsbisschop wordt kardinaal. Stapelwolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten... stijgt de temperatuur naar zo'n 8 graden vandaag. Morgen wordt opnieuw een onstuimige dag met geregeld buien en smiddags af en toe zon. Bij een vrij krachtige tot harde noordwestenwind wordt het dan 9 graden. De dagen daarna staat er minder wind. Twee meisjes van 11 en 12 jaar zijn overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Ze waren bij een vriendinnetje in Huizen in de badkamer tijdens een logeerpartijtje. Derde meisje ligt in het ziekenhuis. Burgemeester Fons Hertog van Huizen, goedemiddag. Weet u intussen meer over wat daar gebeurd is gisteravond? Nou, we proberen dat uh, eigenlijk terug te draaien, te reconstrueren... maar uh, het is nog te vroeg om het exact uh, in beeld te brengen. Wat we weten, dat is dat uh, drie meisjes uh, in een badkamer waren... Twee van de drie waren gelogeerd bij de derde, met het vriendinnetje. Drie meisjes die ook in één klas zaten, van een basisschool in Huizen. En um, die meisjes die zijn dus in die badkamer geweest. Uh, er is een uh, alarm afgegaan, een alarm. En uh, de ouders uh, die naar boven zijn gerend, uh, die kregen de deur niet open, want die was aan de binnenkant op slot... Uh, vervolgens is de politie heel snel gekomen, die heeft de deur ingetrapt en vond daar drie bewustloze meisjes die onmiddellijk naar buiten zijn gebracht. En vanaf dat moment is het reanimatieproces uh, gestart, uh, uh, zowel in als direct ook uh, buiten de woning. En daarna zijn de meisjes uh, door uh, de ambulances uh, heel snel, die waren heel snel te plaatsen, naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. En uh, ja, helaas vrij kort daarna kregen we al het bericht, dat was uh, begin van de nacht, dat twee van de drie waren overleden en de derde in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Hoe is het derde meisje eraan toe? Ik heb daar op dit moment nog geen berichten van. Uh, ik, uh, ik heb natuurlijk wel hoop, want uh, het feit dat ik niks hoor, uh, dat bemoedigt mij wel uh, dat meisje in leven is. Maar ik uh, vind het ook weer te vroeg om daar een definitieve uitsluitsel over te geven. Hm. Wat ik me afvraag als ik uw verhaal hoor, uh, de ouders die hoorden het alarm afgaan. Uh, hebben de politie gebeld. Uh, waarom hebben ze zelf niet direct die deur ingetrapt? Ja, dat, is, uh, dat, is, dat houdt iedereen bezig. En uh, dat, uh, dat weten wij gewoon niet uh, op dit moment. Uh, de ouders uh, zijn... Uh, we hebben daar ook geen contact mee op dit moment. Want uh, die zijn natuurlijk met hele andere dingen bezig. Maar dat zal ongetwijfeld wel aan de orde komen. Maar ik, ik kan daar eigenlijk geen zinig woord over zeggen. Een grote schok voor, uh, voor de gemeenschap in de huizen, denk ik. Ja... ja. Dit... Dit is, het is, het is een behoorlijk grote gemeente, ruim 40.000 inwoners en toch een dorp. Dus dat geeft een enorme dreun. Uh, ik moet zich ook voorstellen, de school, uh, aanstaande maanden uh, gaan, gaan ze weer beginnen. Dus uh, dat zal een behoorlijke impact geven. Maar ook de buurt. Ik ga vanmiddag ga ik op bezoek bij de omwonenden. Uh, om, om daar eens even te kijken hoe, uh, hoe men het uh, verwerkt. Slachtofferhulp is overigens ingeschakeld. En uh, ik ga dus ook in de komende tijd proberen contact te leggen met uh, de ouders uh, van uh, ja, de slachtoffers uh, waar het om gaat. Maar het, het heeft een enorme dreun hier voor. En voor mijzelf als burgemeester. Eh, je voelt je toch een beetje vader van eh, deze gemeenschap. Eh, raakt het mij ook zeer ook emotioneel. Ik wens u uh, sterkte daarbij de komende dagen. Okay. Burgemeester Hertog van Huizen, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het weer hebben over het hoogwater. Het houdt de gemoederen bezig in het hele land. Maar vooral in het noorden deze dagen. Het Eemskanaal bij de dorpen Woltersum en Witte Wieren. Dat bereikt nu ongeveer het hoogste punt, het Waterdaan. Vanwege het hoge water dreigt een dijk door te breken. Er moesten er vannacht en vanochtend 800 mensen worden geëvacueerd. Karin Albus is in Temboer, waar de mensen worden opgevangen. Karin, uh, ja, het kritieke punt zou nu zo'n beetje bereikt worden. Hoe staat het met de dijk? Ja, nou, het kritieke punt is uh, al achter ons, hebben we uh, inmiddels begrepen, van de waterschappen. Op het hoogste uh, moment, of dat moment dat het water het hoogst stond, was het 1,9 meter 9 plus... En nu is het plus één meter zes. Dus dat betekent dat uh, het Eemskanaal drie centimeter lager staat. Nou, dat lijkt weinig, drie centimeter. Maar omdat het om een enorm kanaal gaat met heel veel water... gaat het dus om echt hele grote hoeveelheden water. Heel veel gewicht ook tegen de kade aan. En uh, de reden dat het uh, sneller is gaan dalen dan men had ingeschat van tevoren... is dat er gewoon geen neerslag is bijgekomen. Het is hier weliswaar wat winderig, maar droog. En... Um, de wind staat goed, dat betekent dat uh, het kanaal zijn water wat makkelijker kan afvoeren. Om één uur gaat er gespuit worden, dat gebeurt dan op uh, het Lauwersmeer en op de Waddenzee. Dat zal nog aanvankelijk minimaal zijn. Er gaan wel zes hele grote schuiven omhoog. Maar het verval is nu nog maar 10 centimeter met de Waddenzee. Dat wil zeggen, Waddenzee staat maar 10 centimeter lager dan hier binnen Dijks. Dus dat zal vrij geleidelijk gaan, het afvloeien van het water. En pas als het app is, en dat is al middernacht... dan zal het echt met donderend geraas een heleboel water... richting uh, Waddenzee en richting Lauwersmeer worden uh, gespuit. Maar uh, daar moet men nog even geduld op hebben. Karin Alberts in Temboer. Ze zei het al, belangrijk is dat spuien in de Waddenzee. Sinds een uh, klein half uur kan dat weer bij de sluizen bij Lauwersoog. Dat zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Gaat een uh, knipperlicht aan? Is dit de verlossing? Ja, inderdaad, ze komen in beweging. Ja. Ze komen in beweging. Ja, Kijk, de, de deuren gaan los nou. Ja, ja omhoog. Ja, nou, ja, een beetje druk van de ketel, ja. dat is uh, van belang. hoor. Ja. En dan zie je dat die kabels uh, gaan draaien en uh, aan grote wielen... En hele zware sluisdeuren langzaam omhoog worden getakeld. Het interessant is om even aan de buitenkant ja, te kijken. We gaan even naar boven om te kijken of we de kolk zien. Het zien. De dijk op, de kant van, het, van de Waddenzee. Waar ja, je inderdaad je inderdaad meteen... Volgens mij kun je het direct al zien. Hè? Die donkere vlek die nu al staat, Dan kun je zien dat het zoete water zich vermengt met het zoute water. En dat betekent dat er dus nu inderdaad gespuit wordt vanaf het Lauwersmeer. Een delegatie van de gemeente hier. U bent de burgemeester, de gemeente waar Lauwersoog in ligt. Ja, gemeente De Marne. Komt kijken hoe hier de spuissluizen eindelijk open gaan. Want dat komt steeds niet, waardoor het water binnen kan zakken. Hoeveel? Hoeveel kunt u kwijtraken? Weet u dat ongeveer? Ik verwachten dat er niet zo heel erg veel gespuit kan worden. Maar ik denk een centimeter of tien. En dat betekent dat het nu toch de ergste druk van de ketel is. En de verwachting is dat ze de komende nacht... Bij, de volgende, bij het volgende lage water uh, toch een 30 à 40 centimeter kunnen laten uh, zakken in het Lauwersmeergebied. De sluizen gaan open en dan zie je inderdaad aan de andere kant van de dijk de Waddenzee. En een enorme kolk, dat water, dat overtollige water wat de zee instroomt. Eindelijk bent u daar vanaf. Ja, dat is natuurlijk toch wel een, een goed gevoel. Niet, niet zozeer alleen voor onze gemeente, maar ook voor, uh, voor ja, de rest van de provincie. Ja, je stond echt te wachten om te kijken wanneer die sluis eindelijk open kon. Ja, ik wist dat het opstreeks deze tijd zou gebeuren, zo rond een uur of half één. En uh, ja, dan is het ook wel fijn om te zien dat inderdaad nu het water stroomt. Je kunt ook zien dat uh, hoe verder ze open gaan, hoe sterker die stroom richting de Waddenzee wordt. Ja. Een zwarte vlek, dat is het binnenwater. En dat stroomt allemaal eindelijk de Waddenzee in. Eindelijk is de waterstand in die Waddenzee laag genoeg om de spuissluis open te kunnen zetten. En kan er wat water weg? Dit is het NOS Journaal. Het dooralt meegens. Bericht uit Syrië. In de hoofdstad Damaskus zijn tientallen mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. meldt de staatstelevisie. En ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het doel van de aanslag was mogelijk een politiebusje. Maar de meeste slachtoffers waren burgers. Twee weken geleden kwamen bij aanslagen in Damaskus 44 mensen om het leven. Eerder vandaag werden waarnemers van de Arabische Liga... in een voorstad van Damaskus aangevallen door regeringstroepen... Waarnemers hebben zichzelf in veiligheid weten te brengen. Het is niet bekend of ze bij die aanval gewond zijn geraakt. Komende zondag is er een overleg in Egypte... waarbij de resultaten van de missie worden besproken. Nederland heeft er een kardinaal bij. Paus Benedictus maakte in het Vaticaan bekend dat Wim Eijk deze hoge functie krijgt. De 58-jarige Eijk is momenteel aartsbisschop van Utrecht... en als zodanig al de hoogste rooms-katholieke geestelijke van Nederland. Hij ligt bij veel gelovigen in zijn aartsbisdom niet goed. Velen zien in hem een koele saneerder... die bijna zonder kritiek de besluiten van het Vaticaan uitvoert. De creatie van een kardinaal, zoals het Vaticaan de benoeming noemt... is een pure privézaak van de paus. Alleen hij beslist wie de eer te beurt valt. Nederland heeft nu dus twee kardinalen, Ad Simonus, Die is dat al sinds mei 1985. De Nederlandse bank maakt de mensen onnodig bang. Dat zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Hij vindt dat de bank te vroeg waarschuwt voor verlaging van de pensioenen. De Nederlandse Bank vergeet een heel belangrijk punt. We hebben een pensioenakkoord. En de gevolgen van het pensioenakkoord zijn op geen enkele manier in de, uh, terug te vinden in de besluitvorming van de Nederlandse Bank. Dat begrijp ik ook wel, want de Nederlandse Bank moet uitgaan van de huidige pensioenregels. Maar in de nieuwe regels, waar we langer gaan werken, waar we anders met dit omgaan, om zou het kunnen betekenen dat we helemaal geen af, afstempelen nodig hebben in 2013. Volgens Wintjes hebben pensioenfondsen alle tijd om de regels aan te passen, zodat verlaging in 2013, afstempelen heet dat in vaktermen, kan worden voorkomen. Ik vind het een bureaucratische antwoord van de Nederlandse Bank. Natuurlijk hebben ze gelijk. Het, de huidige wetgeving dwingt hen. Maar ze hadden best kunnen zeggen tegen de pensioenfondsen... zorg nu dat je zo snel mogelijk je nieuwe regels invoert. Dan hoef je niet af te stempelen. En dan heb je 1, jaar, 1 april 2013 heb je gewoon een normale situatie. Dit brengt paniek. De opmerkingen van de Nederlandse Bank brengen paniek. Want Mensen vergeten helemaal dat het 2013 is. En vergeten ook helemaal dat er een mogelijkheid is om het op te lossen. En dit werkt uiteraard niet goed in een tijd waarin toch al het consumentenvertrouwen slecht is. Waar toch al de burger onzeker is. En dan moet je niet nog meer angst en nog meer onzekerheid zaaien. Een Nederlandse toerist is in Australië na uren gered van een klif. De man van 22 wandelde bij Schemering over een 50 meter hoge klif om van het uitzicht te genieten. Vervolgens gleed hij uit, kwam 30 meter lager neer. Daarbij brak hij zijn enkel. Het was volgens de Australische politie een lastige operatie om hem daar weg te krijgen. Het uh, was een moeilijke abseil door very thick bidu en uh, three cliff ledges. When we did access the patient, he was still some 20 meters from cliff bottom. Twee jongens die onderaan de klif aan het zwemmen waren, die probeerden naar de Nederlander te klimmen, maar kwamen zelf ook vast te zitten. Ze slaagden er wel in om de politie te bellen, maar uiteindelijk duurde het toch vijf uur voordat de drie gered werden. De Nederlander is in het ziekenhuis geholpen aan zijn enkel. De ANWB waarschuwt voor gevaarlijke weersomstandigheden op de wegen naar de skigebieden in de Alpen. In de Franse Alpen is in korte tijd veel sneeuw gevallen. Duizenden huishoudens zitten er zonder stroom. Er zijn verschillende wegen afgesloten. Er is verhoogd lawinegevaar in onder meer de departementen Savoie en Isère, waar veel Nederlanders komen. De Mont Blanc-tunnel was vanochtend een paar uur afgesloten. En in Oostenrijk is vooral in de westelijke provincies, Vooralberg en Tirol, veel sneeuw gevallen. De Nationale Recherche heeft in een appartement in amsterdam osdorp 2,5 miljoen euro in beslag genomen. Het geld zat in bundels in een boodschappentas en een sporttas. In het appartement vond de politie verder nog een wapen, kogels, een geldtelmachine en telefoons. In de woning waren twee mannen uit de Dominicaanse Republiek die het geld moesten bewaken. Ze zijn door de politie meegenomen en ze worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Sport. Ook in Budapest kan het hard waaien. In de Hongaarse hoofdstad beginnen de schaatsers vanmiddag... aan het Europees kampioenschap Allround. Met de laatste training zorgden de windstoten voor een beetje chaos. Slaggever Steven Dalebout. Het waait hard tijdens de training in Budapest. Heel hard zelfs. De tent die de tv-studio droog moet houden, heeft het zwaar. Een van de camera's, verantwoordelijk voor de registratie voor alle tv-kijkers, valt over En dus moet de organisatie op zoek naar een oplossing. En Diane Valkenburg, die nog haar laatste rondjes rijdt voordat vanmiddag het toernooi begint, gaat in de bocht onderuit. Ja, ik uh, ging even onderuit. Ik gleed even weg. Ik denk dat het een blaadje was of zo. Er gaan uh, behoorlijke blaadjes de baan over, maar uh, ja, ik denk dat dat het was. Ik zat niet helemaal lekker in die bocht en dan uh, kan zoiets niet gebeuren en dan ga je onderuit. Ach, klein tikkie. Ja, Oké, okay. maar ik dacht even, dat het met de wind te maken. Want je, je komt natuurlijk zo hard die, uh, deze kant van de baan uit. Ja, jawel, je, komt wel, uh, je komt heel hard die bocht, uh, op die bochten af, zeg maar. dus je wint behoorlijk in de rug. En dan heb je behoorlijk wat snelheid. En dan uh, ja, gebeurt er zoiets en dan uh, ga je onderuit. Maar dat, uh, ach, we weten nu hoe dat is. En dat moet ik gewoon, uh, vanmiddag niet doen en dat komt goed. Ja, de vrouwen rijden vandaag de 500 meter en de 3 kilometer. Dat EK in Budapest begint om 4 uur vanmiddag. Het is allemaal live te volgen op deze zender Radio 1. Henk Tenkaten gaat als trainer aan de slag in China. Hij heeft een contract getekend bij de club Shandong Luneng. Die vorig jaar als vijfde eindigde, in China dan. Het is bijna een jaar geleden dat Tenkate voor het laatst een club trainde. Toen in Qatar. Tenkate werkte in Nederland eerder voor Vitesse, NAC en Ajax. Nog één keer de hoofdpunt uit het nieuws. Verslagenheid in huizen na koolmonoxide drama. Utrechtse aartsbisschop Eijk wordt kardinaal. En kritiek op de Nederlandse bank van werkgeversvoorman Wientjes. Hij vindt dat de bank te vroeg waarschuwt voor verlaging van de pensioenen. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Crystal Meth wordt wel de cocaïne van de armen genoemd. In sommige delen van Amerika erg populair. In Nederland helemaal niet. Hoe komt dat? Het laatste deel van het radiodagboek van singer-songwriter Marike Jager... die speelde gisteravond voor het eerst haar nieuwe show voor het publiek. En ja, dan wil je natuurlijk wel dat je haar goed zit. Ik heb gisteravond echt heel erg last het mijn haar willen knippen... En ik had geen plan. Ik stond voor de spiegel en ik ben gaan knippen. En op een gegeven moment ben ik gewoon weer gestopt. En toen dacht ik, weet je wat, dit is ook maar gewoon een try-out. Dus laten we dat kapsel ook maar als een try-out beschouwen. Nou, hoofd 2 is de De stelling dan, het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. Um, kwart van alle Nederlandse pensioenfondsen moet mogelijk gaan korten op die pensioenen. En dat heeft gevolgen voor 40% van alle Nederlanders met opgebouwd pensioen. Er moet bijna een wonder gebeuren, willen onze pensioenen nog worden gered. Tenminste, dat zegt de Nederlandse bank. Dus er moet wat gebeuren. We hebben net ook de reactie van de werkgeversvoorzitter Wintjes gehoord. Nou, kortom, er is weer van alles te doen over die pensioenen. Vandaar die stelling. Het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. Bent u daarmee eens of oneens. SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje stand. Dit is Radio 1. Lunch. Crystal Meth is de reddingsboei waar Walter White zich aan vastklampt... in de dramaserie Breaking Bad, die de VPRO sinds deze week uitzendt op Nederland 3. De hoofdpersoon wil snel geld verdienen... en zoekt zijn heil daarom in de cocaïne voor de armen. Een drug die relatief eenvoudig te maken is in delen van de Verenigde Staten, is die crystal meth. Want daar gaat het dus over. Heel populair. Maar uit de Nationale Drugsmonitor van het Trimbos Instituut blijkt dat er in Nederland vrijwel geen crystal meth wordt gebruikt. En Lunch vraagt zich af: hoe komt het dat de elders populaire drug crystal meth in Nederland niet aanslaat? En ik praat erover met Erik Nomen. Die is eindredacteur van het BNM-programma Spuiten en Slikken. Erik, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, Trimbos zegt dus, uh, er is vrijwel geen crystal meth in Nederland. Is dat ook jullie ervaring? Uh, ja, ik persoonlijk uh, ben al sinds, uh, nou pak een beetje, acht jaar bezig met uh, onderzoek en uh, journalistieke producties over drugs. En uh, ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen die het heeft gebruikt. Op een aantal fora uh, op het internet, uh, Nederlandse fora, zie je wel eens dat mensen het proberen. Uh, die beschrijven dan ook wat ze ervan vinden. Maar uh, ja, dat zijn hele, hele zeldzame uh, tripverslagen. Ja. Er zijn weinig mensen die het doen. Heeft zo'n serie nog invloed, denk je? Ik bedoel, in Amerika gingen geloof ik, mensen ook heel veel scheikunde doen. Want die, die hoofdpersoon is een <laughs> scheikundige. Dat is, dat is natuurlijk goed. Uh, meer Bertha's uh, in de wereld, dat kan niet verkeerd zijn. Maar uh, is het ook zo dat, dat mensen daardoor die druk gaan ontdekken misschien? Nou, ik denk dat er is een hele kleine groep in Nederland... Er zijn zogenaamde psychonauten. Die vinden alles wat nieuw is en uh, relatief uh, onbekend hartstikke spannend. Dus die gaan het proberen. Maar er zijn ook misschien maar een paar honderd mensen. En ik denk dat deze serie in zekere zin wel duidelijk aangeeft dat de mensen die het gebruiken uh, dat hij er ook niet heel uh florissant van uit gaan zien na, na een paar maanden dat, dat gebruiken. Nee. Nee. Ik, ik geloof zelfs dat er in Amerika op, op internet ook allerlei filmpjes staan. Het heet dan Faces of Math. Nou, als je die kijkt, dan, dan blijf je er heel ver vandaan. Hè? Ja, dat is weer uh, Het is natuurlijk een druk die op het zenuwstelsel uh, inwerkt. En het zenuwstelsel regelt onder andere ook... dat je wel of niet gaat krabben aan je gezicht. Dus um, uh, heel veel van die foto's, en ja, het is natuurlijk ook wat overdreven... ze laten de meest extreme versies zien. Maar je hebt toch vaak mensen die in uh, nou, pak en beetje, één, twee jaar aftakelen... Van van nou ja, schoonheidskoninginnen tot, uh, tot afgerachte zwerversvrouwtjes ja, ja. met uh, opengehaalde neuzen en uh, tanden die eruit vallen. Ja. Even nu naar de, de belangrijkste vraag misschien wel. Van, want, want in delen van Amerika is het erg populair. Uh, ja. In Nederland eigenlijk helemaal niet. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Uh, Nederland heeft wat dat betreft uh, een redelijk relaxed drugsbeleid... in zoverre dat het vrij eenvoudig is om uh, te komen aan uh, goede cocaïne... Onder andere, natuurlijk, door onze Antilliaanse vrienden. Um, en uh, dat wij ook een vrij grote um, ecstasyproductie productie hebben. En uh, de kwaliteit van ecstasy is zeker de laatste jaren weer heel erg veel beter geworden. En er is eigenlijk weinig reden om, wanneer je bepaalde effecten wilt krijgen, dus bijvoorbeeld heel hyper worden, of juist heel sociaal of libido verhogend, om dan te gaan stappen naar een, een, een, ja, een, um, een, een, een chemicalie die. Um, uh, ja, het, het lichaam eigenlijk veel zwaarder aantast... dan de dingen die we voor handen hebben. Die mm. vervolgens ook nog eens een keer... want dat is, iedereen roept altijd van... ja, crystal meth is zo goedkoop. Ja, dat is inderdaad zo. Dat kost misschien 4 euro per trip of zo. Maar een ecstasy-pilletje is ook maar 4, 5 euro. Dus. En, en in die zin veel uh, ja, gebruiksvriendelijker zou je kunnen zeggen. Het is een stuk gebruiksvriendelijker. Nu zijn de effecten van ecstasy op heel lange termijn... natuurlijk ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel uh, merkbaar dat de invloed van crystal meth... op je lichaam en ook op je hersencapaciteit... Uh, veel desastreuzer is dan bij ecstasy. En, en laten we zeggen, de prijzen hier in Nederland uh, zijn dus uh, vergelijkbaar. Dus als je cocaïne wil gebruiken of ecstasy... dan, dan betaal je ongeveer hetzelfde als voor dat crystal meth. Ja, is dat, is dat, dat, dat is niet helemaal waar. Oh, Ik neem bedoel, nee, coke is wat dat betreft relatief wel duur. Dat is toch zeker 50, uh, 50 euro ja. per gram. En uh, sommige mensen kunnen er op één avond... dan inderdaad 50 euro doorheen jassen. Uh, ik, dat is wat duurder dan Crystal Meth of ecstasy. Maar ecstasy zelf, dat is inderdaad uh, ja, spotgoedkoop. Ja. Ik, ik zat even te denken waarom het dan in Amerika wel zo populair is. Maar dat heeft dan waarschijnlijk wel met die prijs te maken. Ja, dat heeft deels met die prijs te maken. Uh, het, het is vooral een... Um, vrij uh, ernstige epidemie onder uh, lower-class um, mensen in de wat rurale streken, dus West Virginia, dat soort, uh, dat soort hoeken. Daar zie je echt van die trailerparkverslavingen. Um, en wat ook meespeelt, is dat de uh, productie daarvan um, redelijk um, overzichtelijk is. Kijk, het is niet moeilijk om te maken, maar je hebt er wel een zekere uh, basis uh, chemische kennis voor nodig. En wat je heel vaak ziet, is dat. Um, de, um, de laboratoria worden pas ontdekt op het moment dat ze exploderen. En dat is natuurlijk een beetje beangstigend. En in Nederland denk ik dat er toch meer uh, goede chemici rondlopen... die zich daarmee bezig willen houden. Want in Nederland explodeert vrijwel nooit wat. Nee, nee. Want dat is in die serie ook. Want de, de hoofdpersoon is, uh, is een, een scheikundeleraar... die inderdaad... Uh, nou, hij, hij, heeft, uh, hij krijgt ook uh, longkanker en dan denkt hij van, uh, ik moet toch iets gaan doen om geld te verdienen. En dan, ja, hij heeft natuurlijk alle kennis in huis... dus dan gaat hij samenwerken met allerlei vage figuren. Uh, het lijkt inderdaad of het heel makkelijk te maken is. Ja, nou, dat is het helemaal niet. Je moet, uh, je moet niet vergeten dat uh, dit soort chemische processen... die zijn vaak op, uh, nou ja, op tiende van graden... en moet je bepaalde dingen stabiliseren of distilleren. En als je dat fout doet, dan uh, willen die processen... gewoon wel eens een keer uit de hand lopen. En de enige manier om uh, goed zicht te krijgen op... zeker voor de, uh, voor de, voor de recherche en dergelijke om goed zicht te krijgen op hoeveel van die laboratoria zijn er nou... is extrapoleren, hoeveel exploderen er, hoeveel gaan er in de fik... hoeveel mensen komen met brandwonden en kristalmessporen uh, in het ziekenhuis... en dan kan je dat vermenigvuldigen met, laten we zeggen, 100. Dat is de enige manier om daar echt achter te komen. Mm. En het is best wel een gevaarlijk ding, niet alleen dus in het gebruik... Maar ook in de productie. Er ja. um, wordt natuurlijk in Nederland nog wel eens een drugslab opgerold. Uh, dan, dan blijkt soms dat daar ook wel crystal meth wordt gevonden. Terwijl we dus, dat hebben we vastgesteld, het hier in Nederland uh, niet of nauwelijks gebruiken. Wat, wat gebeurt er dan met die drugs? Nou ja, kijk, het gebeurt maar zelden dat, het dat een uh, drugslaboratorium wordt opgerold en crystal meth te zien is. Hè. Kijk, als je één, twee, misschien drie voorbeelden ervan kunt noemen, dan vind ik dat al heel knap. Maar die worden natuurlijk gewoon voor de export gebruikt. Net zoals een groot gedeelte van de XTC-productie in Nederland. Kijk, een heel groot gedeelte is wel voor... Uh, voor um, landelijk gebruik, maar er gaat ook heel veel naar buiten. En daar zal dit ook voor gebruikt worden. Er zijn met name bijvoorbeeld... Uh, in Oost-Europa... Uh, daar zijn uh, zeker wel meer gebruikers... van Crystal met. maar Oost-Europa... is sowieso een afzetmarkt die heel erg merkwaardig is. Want daar gebruiken ze bijvoorbeeld ook een spulletje... dat heet Krokodil. Krokodil, Krokodil heet dat, en dat, dat heet... Krokodil, because it eats junkies. Dus um, Je kan er donder op zeggen dat als je foto's ziet... zoek maar eens op internet, krokodil, dat is een spul... dat haalt gewoon happen uit het vlees in je arm. Dat zorgt er gewoon voor dat je met... Nou ja, het, het bladdert ja. bijna van je botten af. Ja. Nou, Dat spul wordt zelfs daar ook gebruikt. En dan, vind je, dan is het ook niet zo gek dat crystal meth... Wat dat betreft, dan nog de relatief charmante versie daarvan is. Ja, Goed, nou we, we spraken erover naar aanleiding van die serie. die al de hele week te zien is. Uh, laat in de avond op uh, Nederland 3. Een uh, bijzonder interessante serie, overigens. Uh, maar uh, eigenlijk is jouw boodschap ook, Erik, Nomen, begin er gewoon thuis maar niet aan. Nou, begin er sowieso niet aan. om het zelf te gaan, uh, uh, uh, uh, te gaan produceren. want voor je het weet uh, ligt, je, uh, ligt de voorpij uit je huis. En het gebruik van crystal meth raad ik ook niet echt aan. als er uh, betere en uh, beter te controleren alternatieven zijn. Goed zo, dankjewel. Erik Nomen was dat, eindredacteur van BNN's Spuiten en Slikken. Het Radio Dagboek. Deze week met. Marike Jager, singer-songwriter. Uh, onze theatertour uh, hebben we gisteren voor het eerst gespeeld. De eerste try-out in, uh, in Kuik. Dus uh, de kop is eraf. Ja, gisteren was dus die eerste try-out van de nieuwe show van Marike Jager. Het publiek wordt daarin de nacht in meegenomen met geluiden die aan een haven doen denken. Die geluiden die komen van installaties die speciaal voor de voorstelling zijn gemaakt. En terwijl Marieke in de kleedkamer nog even in de spiegel kijkt... klinken de havengeluiden al in de zaal. Ik heb gisteravond echt heel erg last het mijn haar willen knippen... En ik had geen plan. Ik stond voor de spiegel en ik ben gaan knippen. En op een gegeven moment ben ik gewoon weer gestopt. En toen dacht ik: weet je wat, dit is ook maar gewoon een try-out. Dus laten we dat kafsel ook maar als een try-out beschouwen. Nou ja, het is nu maar. Het is echt een ramp. Ik was er niet blij mee. Ik, nu, ik ben echt niet blij vandaag. Maar ik heb een, uh, ik heb een uh, goede spuibus mee. Ik hoop dat, het, dat, het, dat ik het nog wat beter kan maken zo met die spuibus. Nobody know, So you can. It's a game, can... Vanavond is wel een bijzonder omdat het echt de eerste keer is. Dus ik ben echt wel nerveus nu. En ik merk al, ik ben echt al honderd keer naar het toilet geweest vandaag. En zo, dat begon einde middag een beetje. <laughs> Nog dan raakt alles over op mij van binnen. Dus, eh. Uh, en en dan, daarna is het, ja. Ik, ik merk, ik, het schiet echt weer door mijn lijf. Ja. Ons vorige theatertour was. F nog veel meer liedjesconcert dan dit het is. Dit is iets meer theater en omgeving en sfeer. Dus het verhaal klopt veel meer, dat is heel leuk. We laten echt de mensen, ik hoop het, ik ga het zo vragen in de foyer. Mensen komen hier binnen en gaan hopelijk echt stappen de wereld uit. Onze nacht uit. En hopelijk dromen ze fijn, want het was best spannend. Voor Het voelt echt heel goed. Het zit in mijn lijf nog steeds dat gevoel. Het ging heel lekker. Het ging goed. Het was heel gefocust En dat wist ik, dat hoort er wel bij. Dus ik kan echt niet wachten op te volgende, weet je wel, dat je gewoon lekker dingen los kan laten en de kop is eraf. Ik van hé, hey, we maken eigenlijk ietsje meer theater. Dat is leuk. Want het is muziek, maar er gebeurt zoveel. En ik, ik vind het zelf ook leuk. Het, is een beetje mijn, mijn, het podium wordt een beetje mijn ruimte. En ik kan hier en daar dingen slaan ook. En een beetje heen en weer lopen. En beetje, dat, dat is gewoon heel lekker. Ja, ik ben nu echt wel vol bezig met de muziek. Um, maar het leuke is dat bij muziek zoveel komt kijken. Weet je wat ik vanavond merk? Ja, dit is toch echt weer heel. Dit is veel meer dan alleen muziek maken. Hoe verder we komen in de muziek, hoe meer ik de dingen uit heel mijn leven zeg maar, op zijn plek voel vallen. En letterlijk gebeurt dat hier op het podium. En ik, ik merk, ik ga ook dingen vertellen die ik niet heb voorbereid. Niet alles, zeg maar. Dus, en dat, dat valt hier allemaal op zijn plek. Dus op die manier integreert een hele hoop van vroeger met nu. En eh, waarschijnlijk ook een hoop wat in de toekomst nog gaat volgen. U hoort daar de hele week in het radiodagboek Marike Jager. Het radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers op lunch.ncv.nl. Vindt u alle afleveringen terug. En daar is ook meer informatie over de maker van die geluidsinstallaties bij de show. En dan mogen we zo rond die tijd we altijd bekendmaken wie we volgende week gaan volgen. Wie we in de nek gaan heigen. Uh, het radiodagboek volgende week zal zijn van Lisbeth List. Dat is toch niet de minste. Volgende week te horen dus in het Radiodagboek hier bij de NCV op Radio 1. Nu nog een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Sherry Diane, een meisje dat ooit begon als wiskundelerares. Maar ze kon ook aardig zingen en ze heeft toch maar voor die carrière gekozen. Deze week verkozen tot Radio 1 CD. Ze zingt covers en eigen liedjes. En van dat album nu Make It Better. Now my baby make it better. Om het weekend mee in te gaan, of niet dan? Van de Radio 1 CD Sherry Diane. Dus zometeen standpunt.nl. De stelling: het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu het laatste nieuws: hier is Freddy van Tijd Radio 1: Het NOS-journaal. Werkgeversvoorzitter Wintjes vindt dat de Nederlandse bank onnodig paniek veroorzaakt. Gisteren zei bankpresident Knot dat waarschijnlijk 40% van de gepensioneerden in april 2013 is dat gekort zal worden. Windjes vindt dat Knot veel te vroeg waarschuwt voor verlaging van de pensioenen. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn tientallen mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Dat meldt de staatstelevisie. Er zouden tientallen gewonden zijn. Doelwit was mogelijk een politiebusje, maar de meeste slachtoffers waren burgers. Twee weken geleden kwamen bij aanslagen in Damaskus 44 mensen om. Volgens Dijkgraaf van Erkelens blijft de situatie in Friesland tot zondag kritiek. Vooral in het noordoosten van de provincie blijft het waterpeil nog een paar dagen hoog. Het overvloedige water kan nog niet in de Waddenzee worden geloost, omdat het water ook daar te hoog staat. De verwachting is dat dat zondag wel kan. En de top 2000 heeft de laatste week van het afgelopen jaar weer records gebroken. De uitzending trok de eerste dag meer luisteraars dan ooit... waarschijnlijk mede doordat astronaut André Kuipers er een hoofdrol in speelde. In totaal luisterden 8,3 miljoen mensen op enig moment naar de top 2000... en dat is een miljoen meer dan een jaar eerder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... De pensioenen van miljoenen Nederlanders worden in 2013 gekort. Dat voorspelt althans de baas van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Absoluut een, een, een weinig vreugdevolle mededeling. Dat realiseert me heel goed. Sinds 2008 hebben veel pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad. De Nederlandse Bank gaf de fondsen vijf jaar de tijd om hun zaak op orde te krijgen. En volgend jaar loopt die periode af. En dan moeten de pensioenfondsen een dekkingsgraad van 100% hebben. Of ze moeten gaan korten. Ik ga over praten met Gerard Riemen, die is directeur van de Pensioenfederatie. Welkom meneer Riemen, u zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het beginnen. Dan gaan we zo meteen doorpraten over de stelling. Hier komen die keuzes. Nederland heeft nog steeds het beste pensioenstelsel. Ja. De Nederlandse bank zorgt voor onnodige paniek. Nee. Dat dan weer niet. En de economie trekt heus wel weer aan. Ja. De vraag is even wanneer, hè? Ja, dat is inderdaad het tweede. Ja. Ja, maar met ja kunt u, kunt u zich eigenlijk een bel vallen. Uh, dan de stelling, en daar willen we graag ook uw mening over horen. Um uh, bent u daarmee eens of mee onneemt, laat het vooral weten via de bekende kanalen. Die stelling luidt, het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. Uh, SMS sms kan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Riemen, ja, uh, het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. Dat is de stelling, bent u daarmee eens? Ja. En waarom? Nou, oké, okay, omdat uh, zelfs als je wat de heer Windjes terecht zegt... met een wat andere rentevoet zou rekenen... dan nog uh, moet je constateren dat bij een aantal pensioenfondsen... niet zo massaal hoor als nu wordt aangekondigd... maar dat bij een aantal pensioenfondsen de situatie dermate slecht is... dat er een correctie uh, nodig is. 125 fondsen heeft de Nederlandse Bank het over... die uh, in april 2013 moeten verlagen. Klopt dat? Ja, wie ben ik om de Nederlandse Bank tegen te spreken? Zij hebben meer gegevens dan ik. Hoewel, let op, dit is na verwachting naar de stand van nu. He, dus dat wil zeggen dat niemand weet hoe de economie... aan het eind van dit jaar eruit ziet, hoe de fondsen er dan voor staan. Maar als je kijkt naar de cijfers van nu... Dan, als niets verandert, en natuurlijk verandert er wel wat, maar als er niets verandert, dan zouden zo'n om en nabij de 125 pensioenfondsen een korting voor april 2013 hebben. Ja. En die mogen dan maximaal 7% afstempelen, heet dat dan. Ja. Uh, zitten ze dan wel op die dekkingsgraad van 100%? Dan, uh, als ze dan die pensioenen gaan korten, nee. Want er zijn fondsen die eigenlijk meer zouden moeten korten volgens de stand van nu. Uh, en het enige wat gebeurt is dat die korting dan van de Nederlandse bank... naar achter mag worden geschoven, naar 1 januari 2014. De Nederlandse bank heeft gezegd, wij willen hebben dat op 1 januari 2014... alle fondsen weer op die dekkingsgraad van 105 uh, zitten. Dus dat betekent dat aan het eind van 2013... zouden alle pensioenfondsen op 105 moeten zitten. Ja. Um, even naar die, die kritiek van Wientjes dan. Want uh, die, uh, de werkgeversvoorman is dat. Hè? Die zegt van ja, die, die, de Nederlandse bank die maakt mensen nu onnodig bang. Uh, er ligt een nieuw pensioenakkoord. Uh, daar staan allemaal nieuwe regels in. Als je daar nou uh, mee rekent, dan, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Nou ja, kijk. Eén ding is duidelijk, we weten nog niet wat het kabinet aan nieuwe regels gaat maken voor dat pensioenakkoord. Dat het tot andere situaties zal leiden, dat lijkt mij logisch. En tegelijkertijd, het nieuwe pensioenakkoord is geen tovermiddel. Daarmee zijn de problemen niet in één keer verdwenen. Je kan al het geld maar één keer uitgeven, dus het is niet zo dat daarmee alle problemen verdwenen zijn. Dus aan de ene kant heeft de heer Wientjes gelijk. Ook ik ga ervan uit dat het kabinet straks met andere regels komt... dan die we nu hebben. Die hebben een invloed. Ik hoop dat ze een positieve invloed hebben. Maar daarmee is wat er in het recente verleden is gebeurd... namelijk dat in het recente verleden is er gewoon te weinig geld betaald... voor die gestegen levensverwachting. Mensen zijn langer gaan leven en daar is niet voor betaald. Die problemen zijn niet in één keer van de baan. Die kun je niet wegtoveren. Maar, we, maar dat, dat, want dat, dat, dat, dat, dat argument hoor ik voortdurend. En, en heel veel mensen. En iedereen denkt, ja je kan toch zelf bedenken dat mensen langer leven... dat op een gegeven moment die babyboomers allemaal met pensioen gaan... en dat dat dus een druk op de pensioenen zet? Ja, uh, dat kan dat iedereen is bedenken. Dat was geleden al dat nee, dat maar zou dat komen. dat klopt ook. En daar is ook rekening mee gehouden. Wat er gebeurt is dat mensen nog langer zijn geleverd... dan dat door actuarissen en door het CBS is verwacht. He, dus je rekent met een stijgende levensverwachting. Alleen het gaat veel sneller dan dat we dachten. Uh, en dat heeft natuurlijk allerlei gunstige, er komt allerlei gunstige ontwikkelingen. Mensen zijn minder gaan roken, de gezondheidszorg is beter geworden, we kunnen kanker beter bestrijden, al dat soort dingen. Allemaal hele positieve zaken. Maar die ontwikkelingen zijn sneller gegaan dan dat de deskundigen ons destijds hebben voor, uh, voorgerekend. En die, die stap die is ge niet gefinancierd geworden. Oh. Um, vanmorgen was uh, DNB-directeur uh, Johan Kellerman op Radio 1... Uh, die zei een verandering van de financiële markt kan uh, de pensioenfondsen redden. Ja, heel simpel. Wat de pensioenfondsen kan redden... is als Europese regeringsleiders nu eindelijk eens een keer... de juiste maatregelen zouden nemen om deze eurocrisis op te lossen. Het is zoals de president-directeur van de Nederlandse Bank gisteravond al zei... ze hebben twee jaar lang hebben ze alleen maar maatregelen genomen... die de boel verergden in plaats tot de oplossing leiden. En het klinkt heel hard, maar al dat soort... Ja, getreuzel en geklungel, dat wordt op dit moment betaald... door de Nederlandse pensioendeelnemers en de Nederlandse pensioengerechtigden. Die betalen op dit moment als eerste de rekening voor de eurocrisis. Um, iemand op onze site zegt, want die, die stelling staat er de hele ochtend op... dus mensen reageren daarop. Uh, de crisis lijkt hiervoor een makkelijke excuus, zegt deze meneer of mevrouw. De fondsen zijn al die tijd in de gelegenheid geweest... om een flinke reserve op te bouwen, om dit soort klappen op te vangen. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Ja, dat is niet waar. Dit hadden we wel. Voor 2008 was de gemiddelde gemiddelddekkingsgericht nou pin me niet helemaal op vast, maar het staat ergens tussen 125 en 130. Er waren pensioenfondsen die hadden 140, dus die buffers waren er. Die buffers zijn uh, in een snel sneltempo uh, zijn die verdampt. Uh, en waar we nu mee zitten is uh, twee dingen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen het tijdelijke aspect. En dat is die rentevoet, die, die waar, waar langs dus wat pensioenfondsen moeten betalen in de toekomst worden berekend. Nou... Daar zie je, dat doet de Nederlandse bank op dit moment ook iets aan. En daarvan vinden wij ook dat we op dit moment... niet tegen een eerlijke rentevoet worden nee. afgerekend. Misschien moeten we dat nog even, even goed uitleggen. Want eerder werd de, rentevoet, zeg maar, de rente geteld op 31 december. Ja. En nu wordt daar een soort gemiddelde van drie maanden voor genomen. Ja, en, dat, en, dat en dat helpt een beetje. Maar uh, waar het om gaat is, een pensioenfonds heeft twee kanten. Hè. Aan de ene kant heeft het pensioenfonds een heel hoop geld en een heel hoop vermogen. Nou, dat gaat wel goed met dat vermogen. Aan de andere kant heeft hij ook een heel hoop verplichtingen. En dat zijn verplichtingen is onder andere wat moet je betalen over 10 jaar, maar ook wat je over 30, 40 zelfs 50 jaar moet betalen. Nou, dan moet je op een of andere manier moet je dat berekenen wat je over 50 jaar moet betalen. Nou, en daarvoor gebruiken we nu de rente. En nu zegt ook de Nederlandse bank, als je gewoon de rente uit de markt neemt, die financiële markt waar mevrouw Kellerman het over, dan krijg je niet het goede signaal. Dan, dan heb je niet de goede berekening. Nou, daar zijn we het helemaal met de Nederlandse bank eens. Wij vinden dat je dat op een nog andere manier zou moeten berekenen dan de Nederlandse bank dat nu doet. En dat tikt heel zwaar aan, dan mm. dat element van dat rekenen. Bent u, want de, de Belangenvereniging van Pensioengerechtigden mm. die zeggen eigenlijk van je moet een gemiddelde van een heel jaar nemen. Bent u daar ook mee eens? Als, als tijdelijk, uh, als tijdelijk uh, middel voor, totdat we die nieuwe spelregels hebben, hè, waar de heer Wintjes ook op duidt, vinden wij als tijdelijk middel, zouden wij zeggen pak het gemiddelde dekkingsgraad van een heel jaar. Dan heb je iets redelijker uh, te pakken als labmiddel, ja. Ja, ja. oké, okay, dus daar staat u aan de kant van die, van die pensioengerechten. Want je kunt ook zeggen van ja, uh, nu wordt er alweer een beetje gesjoemeld met die regels die mm. er eigenlijk zijn. Uh, terwijl in deze tijd juist misschien die regels streng moeten worden nagelezen. Ja, maar laat helder zijn, er wordt niet gesjoemeld met de regels. Wat de Nederlandse Bank doet is geheel conform de regels. Dus er wordt niet gesjoemeld met de regels. Nou ja, en wat losjes voorstellen losjes. is ook geen schoemelen met regels. Nee, ook niet losjes. Okay. Nee, die regel is namelijk dat de Nederlandse Bank alles moet doen wat in het belang is van alle pensioendeelnemers. En de re en die regel is dat de Nederlandse bank... dus ook voor die belangen van al die mensen moet opkomen. En die moeten voorwaken dat dat op een eerlijke manier gebeurt. Dat is de kernregel. En, en dat is wat de Nederlandse bank nu doet. Nou, wat ons betreft had dat nog een tikkeltje anders gekund. Maar nogmaals, dit is eigenlijk de tijdelijke problematiek. De fundamentele problematiek bij de pensioenfondsen. Zit hem dus in het feit ja, dat we met z'n allen langer zijn gaan leven. Dat er steeds minder mensen werken. En dat er steeds meer pensioengerechtigden bij komen. En daarvoor hebben we ook nieuwe spelregels nodig en ook nieuwe pensioencontracten ja. nodig. Nog, nog even over die dekkingsraad. Die vraag werd zo straks gesteld in het mediaforum... door uh, luisteraar Van der Heuvel uit uh, Hilversum. Um, die zegt van, hoe kan het nou dat het ene fonds... heeft inderdaad een dekkingsgraad van, van, van uh, 70 en, en de andere gewoon 130. Dus die zit dik in de plus, ja. uh, eentje zit dik in de min. Hoe kan dat? Nou ja, je hebt dus 425 pensioenfonds in Nederland... en ieder pensioenfonds heeft zijn eigen, niet alleen zijn eigen beleggingsbeleid, maar ook zijn eigen deelnemersbestand. Een pensioenfonds met heel weinig pensioengerecht en heel veel werkenden, zal een andere dekkingsgraad hebben. Dat heeft te maken bijvoorbeeld met hoe je die verplichtingen berekent. Uh, het andere is ook, het ene pensioenfonds kiest er bijvoorbeeld voor... om de premies in het verleden hoog te hebben... He, dat hebben de mensen op dat moment ook gevoeld. Maar die hebben daarmee hogere buffers opgebouwd. Die zijn misschien wel op een buffer van 200 uitgekomen. Een ander pensioenfonds had een buffer van, laten we zeggen, 130. Ja, dan heeft het pensioenfonds met een buffer van 200... Had meer vet op de botten dan een ja. ander pensioenfonds. Dus ieder pensioenfonds maakt zijn eigen keuzes... En voor een deel zijn het niet zozeer keuzes, als wel dat je afhankelijk bent van hoeveel mensen werken er in jouw pensioenfonds nog en hoeveel mensen hebben al pensioen opgebouwd. Mm. Nou, die combinatie van welk beleggingsbeleid je hebt, wat je doet met het afdenken van het renterisico, dat, dat klinkt iets wat technisch. Maar ook dat is een keuze die je als pensioenfondsbestuur moet maken. Dek je in tegen het dalen van die rente. Als je dat doet, heb je geen last als de rente daalt. Punt alleen is, als die stijgt, heb je er ook geen profijt van. En hoe hoog stel je je premie? En wat kan de sponsor bij ondernemingspensioenfonds wat kan de sponsor nog doen? Dat zijn allemaal individuele omstandigheden die maken dat het ene pensioenfonds er anders voor staat dan het andere ja, het, is, het is te kort gedacht om te denken dat de mensen die de, de fondsen die nu in de problemen zitten, dat die allerlei risicovolle beleggingen hebben gedaan. Want nee, dat denken mensen vaak. Hè? Ja, maar dat, dat, dat is absoluut niet waar. Uh, het aardige is, er is een maand geleden een rapport van de Nederlandse Bank verschenen. Want de Nederlandse Bank heeft gekeken hoe hebben de pensioenfondsen nou de afgelopen tien jaar. Jaar gedaan met de beleggingen. En dan blijkt dat de Nederlandse pensioenfondsen met z'n allen 10% meer hebben gescoord dan de benchmark. Dus 10, 10, 10 miljard weten. Ik moet anders zeggen 10 miljard meer hebben verdiend dan als je de benchmark zou nemen. Dus wat dat betreft aan die vermogenskant, aan die beleggingskant, uh, dat is niet het probleem bij de fonds op dit moment. Um, we, we praten nu steeds over het jaar 2013. Dat zegt Wientjes ook. Hè, van, uh, ja, mensen hebben niet eens door dat het eigenlijk pas over 2013 gaat. Ja. Uh, dus laten we nou even niet voor paniek zorgen. Dat is wat hij zegt. Uh, 2014 kan er nog eens een korting bij komen. Hè? Ja, en tegelijkertijd, wat, wat de heer Wintjes ook zegt, is uh, van ja, maar er kan nog zoveel gebeuren. Nogmaals, als die rente maar, maar, maar, maar met één omhoog gaat, hè, als, je, als je van een rente van één naar, naar drie gaat, of van sorry, van twee naar drie gaat, dan heb je het niet meer over 125 fondsen in de problemen, heb je het nog maar over 25 fondsen in de problemen. Dat, mm. dat tikt zo ontzettend zwaar aan. Uh, tegelijkertijd wil ik het ook niet paniekzaaien noemen, omdat... Mensen wel rekening moeten houden met dat dit kan gaan gebeuren in april 2013. He? En als je dat aan ziet komen, kan ik het maar beter nu nou, ook al vertellen. Maar u zegt als, als het straks. Uh, stel dat. dat want het, alles hangt met elkaar samen. Als die, die, die politieke mensen. Uh, nou, als ik hier eindelijk uitkomen. Er komt een goed plan. Uh, en, en er komt weer wat vertrouwen in die markt. Dan kan het maar zo zijn dat die rente weer stijgt. En dan is eigenlijk het hele probleem in no time weer ja, opgelost. En dat is dus. Het, vind ik zelf. Het, uh, het, het licht absurde. Met wat wij zeggen. Hoe wij afgerekend worden uh, met die rente. Die rente is zo Volatiel, die gaat de hele tijd heen en weer... die maakt dat je letterlijk... aan het begin van de week... onder 105 kunt zitten... en aan het eind van de week op 110 kunt zitten... Mm. Ja. Uh, iemand op onze site stelt nog voor... om de kortingen naar draagkracht door te voeren. Is dat nog een idee? Uh, de, de wet zegt uh, dat je niet mag discrimineren naar leeftijd. Je mag wel een onderscheid maken tussen gepensioneerden... en mensen die niet meer deelnemen aan het pensioenfonds, maar daar nog wel hun recht hebben zitten... en de mensen die op dit moment werken. Um, Waar het om gaat is dat ieder pensioenfondsbestuur... als er gekort moet worden, verplicht is om dat op een eerlijke manier te doen. En wat is nu eerlijk? Nou ja, daar zal, zal door ieder pensioenfondsbestuur naar gekeken moeten worden. Maar naar draagkracht, dat je het naar inkomenscategorieën kan indelen... Ik denk niet dat pensioenfondsbesturen inkomenspolitiek kunnen gaan voeren. Nee. Dat nee. is echt iets meer voor de politiek. Ja. Goed, um, nou, ik begrijp dat er heel veel gebeld wordt. Het is ook logisch, want uh, nou, tot voor kort gooide iedereen die pensioenbrief op het stapeltje. Nu uh, nou, ga je toch even kijken van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Uh, dat, heeft, dat heeft het dan wel meegehelpen uh, de afgelopen tijd. Ja, en zoals een bekend filosoof zei: ieder nadel heeft zijn voordeel. Het voordeel hiervan is dat het pensioenbewustzijn <lacht> bij Nederland erg te doen ja. U blijft meeluisteren, Gerard Riemen, directeur van de uh, Pensioenfederatie en... Uh, ja, we zijn benieuwd naar u eens en oneens natuurlijk op onze stelling. Ik ga even kijken wat de tussenstand is op de site. Er is nu door ruim 1100 mensen gestemd. 27% is het eens met de stelling. 73% is het oneens. Het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, met Rob uh, de Brouwer... Uh, uh, ik ben uh, uh, wo woordvoerder van de NVOG, de verhindering van uh, gepensioneerden in Nederland. En ik moet u in alle eerlijkheid zeggen dat ik uh, het verhaal van meneer Riemen heel goed begrijp. Maar ik begrijp niet hoe hij dan tot conclusie komt dat hij, dat hij de stelling onderschrijft. Uh, hij toont eigenlijk aan hoe absurd die, uh, die, die rekenrente uh, is in oh, Nederland. Ja. Uh, dat wij geen vaste of, of min of meer een uh, op lange termijn uh, vastliggende rekenrente hebben. En dat wij dus eigenlijk elke week weer een nieuwe beslissing moeten gaan nemen... of we gaan korten of gaan indexeren of niet. Ja. Als, je, als ik eens naar het ABP kijk... dat had een, een dekkingsgraad van 112 procent aan het einde van het tweede kwartaal... en zit nu rond de 93 procent. Dat, En dat is een half jaar later. Op basis van een half jaar geleden... hadden ze kunnen besluiten om te indexeren. Nu moeten ze besluiten om te gaan korten. Ja. Dat betekent dat het systeem gewoon niet werkt. Nee, ik, ik, ik, en, heb, ik heb dat ook gezegd, want jullie zijn... Voor... Voor een, een soort gemiddelde van een heel jaar en, dat, en dat daarmee klopt. moet gerekend worden. Ja, ja dat, is, dat, dat is gemeld. Dat, dat, dat, dat klopt. Ik, ik, uh. dank, ik dank u voor het bellen, want ik zei altijd Er hangen veel mensen die graag hun mening willen geven. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Arnt Sessraar uit Apeldoorn. Ik heb zojuist een heel prachtig boekje voor je gelezen voor de blindenbibliotheek... en dat ging over pensioenen, dus ik zit helemaal in de materie. Uh, de stelling, het is begrijpelijk als, ik denk dat het ook begrijpelijk is... maar ik zou ervoor willen pleiten om het voor de gewone mens begrijpelijk te maken. Het is een dusdanige ingewikkelde materie. Werknemers die zijn al dan niet verplicht om deel te nemen in een pensioen... en die verwachten aan het eind van de rit het voorgestelde pensioen. En nu blijkt dat het tegenvalt. En dan begrijpt men gewoon niet van, hoe zit het nou precies... Daarom is eigenlijk mijn advies... maak het de gewone mens, de gewone man... Ja. duidelijk hoe het in elkaar zit. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Erik Mosheuzen, voorzitter van NVOG Media. Ik ben het oneens met de stelling... en ik ben het geheel eens met Wienke als die zegt dat dit veel te vroeg is verroepen. Verder roept mijn collega van de NVOG... Eh, iets over de rente. Ja. En dat is het allerbelangrijkste punt... We hadden tot vier, vijf jaar geleden een vaste rekenrente van 4%. Daardoor was er geen enkel probleem voor de pensioenfondsen. Zo snel mogelijk terug naar die vaste rekenrente... zeg maar tussen 3,5 en 4% en de problemen zijn over. Nou, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Bo Nacker. Ik ben uh, uh, een, aantal, een, maand, een jaar geleden ongeveer heb ik een brochure geschreven op verzoek van de Vereniging van Gepensioneerden van Hooghovens... waar ik lid van ben en ook bestuurslid van mij geweest. En die brochure heb ik de titel gegeven, door de bank genomen. Ik ben van mening dat we al jarenlang eh, door de Nederlandse bank genomen worden... door de rentepolitiek die de Nederlandse bank hanteert voor het bepalen van de, van de rekenrente. Mm -hmm. eh, de rekenrente die gehanteerd wordt, die heeft een duidelijke weerspiegeling van de waan van de dag, waardoor anderen ook al gezegd hebben dat elke dag de situatie anders is. Maar het ergste is natuurlijk dat die rekenrente ook bepaald wordt door het feit dat Nederland en Duitsland een... een, een uh, ja, een veilige haven zijn voor heel veel vermogen. En dat daardoor met name de, re de rente die garanteren wordt zo verschrikkelijk laag. Is. Ja, ja. Als uh, de rente met 1% stijgt, dan stijgt de dekkingsgraad gemiddeld met 15%. Ja. Dat heeft meneer Riemen net ook uitgelegd. Dan heb je gelijk van 125 zouden er misschien nog 25 over blijven die in de problemen zitten. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van Rechts verrassen. En namelijk het volgende, ik heb een heel simpele oplossing waarschijnlijk. Ik ben het eens, als het moet, dan moet het. Maar laten dan die pensioenfondsen dat geld wat ze uit moeten keren, wat ze eigenlijk niet kunnen, lenen bij de banken zonder rente. He, dus renteloze lening bij de banken die de schuld zijn van deze crisis. En dan kunnen ze het later, als er weer voldoende geld is, renteloos terugbetalen. Uh, ja. u, de, u zegt van die banken die moeten er echt voor bloeden, want dat zijn de daders. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Visser, goedemiddag. Dag. Uh, het volgende, ik wil geen zwarte pieten geven. Ik begrijp heel goed dat de huidige pensioenfonds eigenlijk niet vol te houden is... Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan is er voor mij gedurende mijn leven 14% inleg gedaan. Met een einde inkomenspensioen. Dat betekent dat, het, dat je daar maar een beperkt aantal jaren uit kunt putten. En inmiddels heb ik 13 jaar een pensioen van 80% van mijn eindloon. Ah, u bent die ene. Dus ik snap er niets van. En ik wil een heel positief voorstel doen. Ik zeg niet korten, maar storten. Laten de mensen met een goed pensioen in de gelegenheid gesteld worden. En dit is met name een advies aan deze meneer van de federatie... Mm -hmm. dat wij als goed gepensioneerden, waar ik mezelf toe reken, in staat zijn om storten, bijvoorbeeld ja, ja. door een vrijwillige korting van 2 à 3 procent per jaar... Ja, ja. ...en dat ons dan niet het zwaard van Damoekles boven het hoofd hangt... ...dat er in 2013 ineens 10 procent gekort wordt. Ja. En dit is ook een stuk solidariteit naar de jongeren. Ik wou het zeggen, het klinkt heel, uh, heel uh, sociaal van u. Uh, ja, nou, ik ben ook sociaal, maar ik kan me dat ook permitteren. <laughs> ja, Oké, okay. dank u wel voor het bellen, meneer. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Langenhuizen van Traverstein. Zeg maar. Zult u mij verstaan? Ja, zeg maar. Nou, ik zal u vertellen dat ik het niet eens ben met de stelling. En daar uh, heb ik uh, twee redenen voor. Ten eerste heb ik 45 jaar gewerkt en ik heb volledig uh, pensioen betaald. Ten tweede, uh, de aandelen uh, ja, vind, ik, vind ik dat uh, helemaal niks. Dus... Uh, dat een pensioenfonds ze gaan uh, investeren in aandelen die moeten investeren in deposito's. Mm -hmm. Want ik heb dat jaren geleden al meegemaakt dat ik 12% kon krijgen op mijn deposito en dat uh, degene die dus de het geld hadden, die gingen in aandelen en die kregen 4%. Ja. Maar u, u, u hebt ne net meneer Riemen ook gehoord en die heeft dat onderzoek erbij gehaald. Waaruit blijkt dat uh, die Nederlandse fondsen helemaal niet zo slecht belegd hebben de afgelopen tijd. Dus uh, zelfs 10 miljard, geloof ik, zei die uh, in de plus uh, daarmee zijn gekomen. Dus ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag ja. met uh, Vermaal. Uh, ik wil even reageren op de stelling. Ik ben het eens met de stelling. En ik denk dat het hele pensioenstelsel fundamenteel bekeken moet worden. Uh, we leven in een situatie dat de gemiddelde Nederlander één dag in de week uh, werkt voor zijn pensioen. Uh, als je niet doet, zelf, denk ik, als je doet wat uh, meneer Wintje, uh, het pensioenakkoord van meneer Wintje, dat on, nog onzeker is in zijn uitvoering gezien de crisis bij de FNV... Uh, zit er de tendens in dat die verhouding nog steeds groter wordt. Dit legt zo'n enorme druk op de loonkosten dat het gewoon niet te handhaven is. Uh, ik denk dat je het nu toe moet naar een systeem waarbij de uiteindelijke uitkering in termijn, in tijd wordt uh, beperkt tot dus vanaf de pensioensgerechtsgelegen een aantal decennia en niet meer. Daarbij komt nog dat het huidige stelsel voor veel mensen de perverse situatie creëert dat veel mensen nog vermogen vormen. In hun pensioengerechtigde leeftijd. Die meer daarnet is er ook een voorbeeld ja. van. Ja, die, was en, zo, die was zo aardig om te zeggen: van, precies, Nou, ik wil wel wat terugstorten. Ja. Het feit dat dat soort dingen zich voordoen. geeft al aan mm. dat het huidige stelsel pervers is. Ja. en uiteindelijk niet te handhaven. Goed, is. dank u wel voor het bellen. Uh, dat zeggen we tegen iedereen, want het was erg druk vandaag met de bellen. Dus we hebben lang niet iedereen de mond kunnen gunnen. Maar goed, ja, dat is nou eenmaal zo. Ik ga snel terug naar Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. Die heeft meegeluisterd. Uh, eerst even gewoon maar algemeen. Want, wat vindt u van de reacties? Mensen zijn er echt druk mee. Hè? Mensen zijn er druk mee. En ik moet ook zeggen, al die bellers die uh, gezegd hebben, het zit hem in de rente, uh, die hebben uh, wat dat betreft groot gelijk. Alleen, uh, wat ik al probeerde te vertellen, er zijn twee elementen. Eén, dat verhaal van die rente, daar hebben we ook steeds tegen de minister van de SZW gezegd en tegen de Nederlandse bank gezegd, doe daar nou wat aan. Want dat verstoort alles zo ontzettend. Maar, geen illusie, zelfs als je dat zou hebben gedaan, dan nog zijn er, alleen in veel minder dan nu, veel minder dan nu mm. nog steeds zijn er pensioenfondsen die het moeilijk hebben. Maar een van de bellen zei, Boshuizen, uh, gewoon die vaste rekenrente terug, die we eerder ook al ja. hadden. Ja, maar eerlijk, ik moet daar wel eerlijk in zijn, uh, die hebben we, daarmee hebben we ons natuurlijk ook een tijdje voor de gek gehouden. He, uh, dus op zichzelf heeft dat absoluut zeshamers, die vaste rekenrente. Maar dat, is ook maar, dat, dat, dat prik je dan mm. op die 4 uh, En dat heeft ook weinig te maken met de werkelijkheid. Precies, die, die, Zoals die, die, wij nu betogen die, dat wat dat er nu in de, de markt te zien is... weinig te maken heeft met de echte werkelijkheid... heeft die vaste rekenrente ook niet zoveel te maken met de werkelijkheid. Dus uh, ik, dit is een van de meest grote uitdagingen voor de minister... voor zijn nieuwe spelregels voor de, de pensioenen straks. Want dat, maar, dat moet allemaal nog dat worden. moet allemaal nog vastgesteld worden. Maar wat ik belangrijk vind is om aan iedereen te vertellen... zelfs als je dat oplost, zijn er nog steeds... Pensioenfondsen die als gevolg van die stijgende levensverwachting een probleem hebben. En dat is ook de reden waarom ik de stelling kan onderbouwen. Omdat ik zoiets heb van zelfs als we dat renteprobleem zouden tackelen, dan zou het veel minder zijn. Nogmaals, dan praat je niet meer over 125 fondsen... dan praat je over een tientallen fondsen. Maar dan nog zitten we als pensioenfondsen in zwaar hmm. weer. Um, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want um, uh, u zei het zelf al, het, het, het spook van de, van de pensioen is wakker gemaakt... door de, alle discussies de afgelopen tijd natuurlijk... Mensen gaan nu eens even goed nakijken. Die gaan, die gaan er ook wat van vinden. Uh, denkt u dat mensen de barricade opgaan? Of misschien zelfs naar de rechter stappen om... om om toch voor hun, uh, ja, hun pensioen op te komen. Nou ja, kijk, ik heb uh, twee, twee dingen. Uh, ik, uh, aan de ene kant hoop ik dat niet alleen gepensioneerden, maar ook jongeren zich. Uh, uh, nou ja, laat me maar zeggen, boos gaan maken. Zich mee gaan bemoeien. Dat lijkt me goed. Dat, dat lijkt me nodig voor het hele pensioendebat. Dat iedereen die pensioen premie betaalt, zich mee gaat, gaat bemoeien. Uh, iedereen die denkt dat hij onrecht wordt aangedaan, moet maar naar de rechter stappen. Ik hoop dat wij kunnen uitleggen aan mensen... dat het een heel simpel gegeven is... dat op het moment dat je ergens voor betaalt... en je betaalt als het ware voor een pensioen voor zeven jaar... en je blijkt uiteindelijk negen jaar met pensioen te gaan... dat je voor twee jaar te weinig hebt betaald. En dat mensen dan ook begrijpen dat daar wat aan moet gebeuren. Nou ja, u hoorde een van de bellers die ja. zeer uh, altruïstisch was. En zei ik ja. wil zelfs al uh, ja. gaan terugstorten. Nou ja, kijk, uw eerste stelling was... Uh, van hebben wij nog steeds een heel goed pensioenstelsel. Dat hebben we. Een geluk bij een ongeluk is dat heel veel mensen hebben... On hun pensioen de AOW zitten. Uh, dat biedt een bodem voor heel veel mensen. Nou, Dan heb je heel veel Nederlanders met een klein aanvullend pensioen. Voor die is een korting van 5% best wel stevig. We hebben gelukkig ook de nodige Nederlanders... die een hoge aanvullend pensioen hebben. Die kunnen het wat makkelijker dragen. Maar ik hoop, wel bij, ik hoop dat we iedereen kunnen uitleggen... Dat, uh, dat het nodig is om een correctie te doen als we dan meteen ook laten zien wat die Windjes al op doen... dat we naar nieuwe pensioencontracten ja. gaan. En dat we dus naar, nieuwe, ja. na, naar een nieuwe verdeling gaan. Hier nog één dingetje. De Nederlandse Bank heeft niet bekendgemaakt... welke pensioenfondsen dat nee. zijn. Hè? Nee. Is dat eigenlijk niet raar? Moet ik, moet ik, ik moet dat toch gewoon weten van mijn ja, pensioenfonds. Dan dat kan dat ik ook op... daar ageren ja, maar je moet bijvoorbeeld. Het eerst, je moet het ook eerst weten. U moet zich niet vergissen. De Nederlandse Bank heeft vanochtend pas die nieuwe maatregelen... die nieuwe rekenmethode aan pensioenfondsen bekendgemaakt. Pensioenfondsen moeten daar eerst mee gaan rekenen. En halverwege februari gaan alle pensioenfondsen aan hun deelnemers vertellen of er voor hun een voorgenomen korting in april 2013 aan zit te komen. Dus halverwege februari zijn die sommen gemaakt. Dan heeft men, zoals dat heet, het herstelplan... aan de Nederlandse bank opgestuurd. En de pensioenfederatie zal er dan voor zorgen dat er een lijst komt... waarop alle pensioenfondsen staan, waar, bij wie okay. dat dan aan de orde is. Goed zo. Hartelijk dank voor nu. Uh, Gerard Riemen, directeur van de pensioenfederatie. Hij was hier bij ons bij Stand.nl. Uh, bijna 1300 mensen gestemd op die stelling nu. Die blijft de hele middag opstaan trouwens, dus u kunt blijven reageren. 27% eens met de stelling drie. 70 oneens. Het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. We gaan snel naar Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Jan Mom, wat gaan jullie doen? Pieter Vinsemius komt langs om te praten over de VVD en over Kruif. Yvonne van der Hurk zag de film waarin Meryl Streep, Mark Thatcher speelt. Hans van Balen kent de Hongaarse premier Victor Orbán heel erg goed. En hij komt daarover praten, maken veel mensen zich zorgen... over de ontwikkelingen in dat land. Frits Barend natuurlijk, de column van Justus van Nul en live muziek van de Vlaamse Voice Mail. Zometeen na twee, dus vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige vrijdag weer een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Dit weekend het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Zometeen meteen vanaf vier uur. Ja, het is wel leuk. De titel blijft een titel en binnen blijft winnen. Morgen en zondag vanaf 12 uur. Het EK schaatsen in Budapest. Radio 1.